Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een onrustige avond in het Vondelpark. Veel mensen kwamen vandaag van de zon genieten, maar tegen het einde van de middag werd het te druk in het Amsterdamse park. De politie heeft de boel moeten ontruimen. Niet te ver. Redding in. Redding. Niet iedereen ging rustig weg, want er werden ook flessen naar de politie gegooid. Burgemeester Halsema is er hartstikke boos over. Het is hier geen festivalterrein, zegt ze. Ook in Tilburg werd een park ontruimd. Ik denk een paar minuten later zag ik twee, een tweetal van agenten met een megafoon lopen. Die vertelden dat het park ging sluiten. Die sluiting verliep rustig, net als bij parken in Utrecht en Groningen. Dan is er nieuws over dit festival. Best of Secret, ga je lekker! Verdrietig nieuws helaas, want Best Cap Secret gaat dit jaar ook niet door. Vorig jaar werd het festival in Hilvarenbeek al verplaatst, vanwege corona natuurlijk. Maar ook dit jaar komt er geen Best Cap, zegt de organisatie. Verplaatsen naar augustus of september was niet realistisch, zegt de festivaldirecteur tegen 3 voor 12. Als je kaartjes hebt, krijg je je geld terug. In 2022 komt er een nieuwe editie met een nieuwe line-up. Ook op Curaçao gaat er nu geprikt worden tegen corona. Mensen boven de 60 jaar, Curaçaonaars die al lang ziek zijn en mensen die in de zorg werken mogen als eerst...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 Het weer nog, het koelt vannacht af naar een graad of negen. Morgen weer veel zon, in de loop van de middag iets meer bewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 We gaan... The FN.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 hoe ik ben, ik ben nog steeds niet zo goed. Split de nieuwe chain, heb have Ik now. Shoot the fuckers, celle's cake in een lockdown. Heb dit nu nog eens een DC of een Spartown? Wie is dat die bij jou als je stutscht? Ik hoor dat je goed begrijpt.